Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In heel Nederland rijden MIVA, Connection en QBus willen meer loon, meer rust en een plaspauze. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden wel bussen omdat daar lokale vervoerders zitten. In de loop van vanochtend wordt duidelijk wat de omvang van de staking is. De staking duurt tot 11 uur vanavond. De Franse president Macron wil nepnieuws in campagnetijd bestrijden met een nieuwe wet... Hij was tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar geregeld het doelwit van nepnieuws. Met die nieuwe wet moeten de Franse autoriteiten tijdens de campagne nepinformatie van websites kunnen laten verwijderen. Ook zouden sites volledig geblokkeerd kunnen worden. Macron zegt niet hoe moet worden vastgesteld of iets nepnieuws is. Het Voedingscentrum komt vandaag met een app die ervoor moet zorgen dat mensen gezondere keuzes maken in de supermarkt. Mensen kunnen een streepjescode scannen en krijgen dan meteen informatie over bijvoorbeeld suiker en zout in een product. De Kies-ik-gezond-app is gemaakt met geld van het ministerie van Volksgezondheid. De CAO-lonen zijn het afgelopen jaar minder gestegen dan in 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek... De lonen namen vorig jaar met 1,5% toe. In 2016 was dat 1,8%. Medewerkers in de landbouw gingen er het meest op vooruit, kappers het minst. Tennisser Andy Murray speelt niet op de Australian Open. De voormalig nummer 1 van de wereld heeft nog altijd te veel last van een heupblessure. De 30-jarige schot zou zijn langverwachte rentrée maken op het Australische toernooi. Murray speelde zijn laatste partij in de kwartfinales van Wimbledon. Sindsdien hield zijn heupblessure hem aan de kant. Het weer dan nog in het noorden af en toe zon. Verder bewolkt en wat motregen. Vanavond gaat het harder regenen en aan de kust flink waaien. Het wordt 8 tot 12 graden. In het weekend wordt het kouder, een graad of 4. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad twee files, allebei met een half uur vertraging. Op de A4 richting Amsterdam tussen Ipenburg en Dorp 6 kilometer. Een rechterrijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen. En de A27 bij Utrecht richting Gorkum staat tussen Utrecht Noord en Knoppen Lunetten. 5 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Tenminste, dat is, dacht ik, de bedoeling ook, toch? Dat lijkt me wel. Ja, ja. Maar ik denk dat het de bedoeling is dat het ook zo blijft. Kijk, je, hebt, je kan kijken naar bedrijven die er nu zitten. Het kan ook zijn dat iemand anders een nieuw initiatief krijgt en ergens in Zandvoort een bedrijf zou willen starten. Ja. Als iemand een zagerij gaat beginnen of een meubelmakerij. Ja, dat is een ander verhaal. Dan heb je, dan heb je met overlast te maken voor de omgeving. Hè, want dat maakt veel lawaai. Ja, maar, maar dat hoeft niet te heel veel lawaai te maken. Een, een zoemend geluid is al voldoende ja. om te zeggen dat iemand niet s'avonds kan werken. Ja. Stankoverlacht is al een reden om dit soort mensen niet s'avonds kunnen werken. En als je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 Weinig aandacht voor moet ik zeggen. Precies, ja, dat, dat vinden wij ook. Want ja, dat, dat, dat wordt gewoon uh, volgebouwd en op dat stuk bij de Louis David's Carré wordt volgebouwd. Louis David's ja. Carré, uh, de oude de Prinsessenweg. Ja, ik bedoel, daar ja, uh, staan zoveel uh, sociale uh, uh, huurwoningen en daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak.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 Ik heb het plan niet op zo'n detailniveau uh, bekeken. Maar wat je, je moet zorgen dat het dat woningbestand dat, uh, uh, gevarieerd is. En als je over heel Zandvoort kijkt. hebben we op zich genoeg sociale huurwoningen. Als je echt alle huizen nu leeg zou maken. En zou hier naar de Zandvoortse bevolking kijken. Hebben we genoeg sociale huurwoningen. Ongeveer een derde van de woningen in Zandvoort is een sociale huurwoning. Dat is best veel. Maar het probleem en, uh, is. Is die doorstroming vanuit die sociale huurwoningen. Het probleem is dat mensen uh, scheef wonen. En in sociale huurwoningen oh, zitten. Ja, en, en die doorstroming zitten. is het ja. probleem. Ja, ja. En blijven zitten. Omdat het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 Dat ja. wordt allemaal ja. door leden vastgesteld. Dus ja. We zijn gewoon een democratische partij. Ja, dat is nou. helder. Ja. Het zij zo gezegd. <laughs> dank jullie Hard wel dank voor jullie voor kom. Die, ja, En uh, We gaan even ja. naar Tijd de muziekje. Muziek. En dan hebben we daarna <laughs> meneer Scholten. Die al klaar zit. Uh. <laughs> voor ons. Tot zo. Dankjewel.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 Presteren ook. Ja. De, de dames uh, nou, moeten allemaal uh, ja, dikke nekken. Ze zijn 25.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 Die mannetjes. Uh -huh. Maar die hinders zien er ook goed uit. Alleen straks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 soorten kleuren zelf en een reuk wat ik zie hier bijvoorbeeld een de stinkswam. ja, ja. nou dit dat is net of er een uh, ja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 waar appels uiteindelijk aankomen dat is de paddenstoel. Maar die hele boom die zit gewoon in de, in de, grond. In de grond. Dat zijn de mycenia's zijn dat. Dus dat, is, dat zijn de, darm, dat zijn de ja, waar de paddenstoel zeg maar uitgroeit. En de sporen die ontstaan door sporen zeg maar. Twee sporen moeten elkaar raken. En als die dan met elkaar versmelten ja, dan komt dan de paddenstoel uiteindelijk uit. Maar dat, als je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 de meest bekende paddenstoel. De rood met witte stoel. Ja, de vliegers, oh, van, de me, vliegers van me. Ja, vliegers ja, vliegers ja, ja, ja. He, kabouter Spillebeen, daar, daar had, ik het, Spillebeen, had ik het van de week nog ja, over <laughs> bij Pippeloentje. Ja, die wisten ze ook. Dat he. ze wel, ja, het wordt gelijk spontaan voor me te zingen. Ja, he, van kabouter spullenbeen Ja. Ja, dat is, het verhaal gaat ook, de Noormannen vroeger, dat ze in Nederland binnenkwamen, daarvoor gingen ze van die paddenstoelen eten. Dan werden ze helemaal gek, joh. En dan gingen ze, weet je,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 dat is de, de aanmeldingssite. Ja. Dus nou ja, doe het vooral is. als je dat ja. Ja. erg leuk vindt. Het is op een zaterdag, dus dat is te doen. Ja, onder begeleiding, dus is, ja. doen. Ja, onder begeleiding hè, is het natuurlijk. Uiteraard. Er staat een ja, keet ja, bij en met EHBO-spulletjes. Het is zaagt. Ja, er zit zaag, Ja. Dus nee, dat valt op. Ja, pleistertjes moeten we altijd wel eens plakken hoor. Dat, uh, maar uh, heel enthousiast. roosig allemaal op het einde natuurlijk. In is buitenlucht. Het in de herfst en in de buitenlucht. En.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 meer wintergasten, daar kan ik ook meer laten zien. zien. Ja. Ja. Ja. ja, dus dat Leuk. is. Uh...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 Hoe ja, dan... weet je wanneer een paddenstoel giftig is?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 ja ja leuk ik, ik ik kijk naar de naar het uh en het is, het is pittig inderdaad. In december is het wat rustiger, zag ik. Ja. Daar zijn een paar wandelingen En dan het laatste, dat is 28 december. Dat zijn de bunkers, de boten en bibberen. Dat is ja. ook voor jonge kinderen. Van 8 tot 12 jaar. op en de er, staan botten. Het oh, is botten. bunkers, botten en oh, ik bibberen. Dacht, oh, daar staan oh. boten. Ik, vond ja, dat, ik wilde ja, al zitten. vragen van hoe zit dat ja. met die boten. Dat is een tikfout. Ja, een tikfoutje. <laughs> okay. Bunkers, botten bibberen ja Dat heb ik zelf gezongen, maar dat doe ik een excursie voor de kinderen.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 Ja die, is, die was ja, die was echt, die kon gewoon, weet je wat, je zag het al een beetje aan hem, hij kon, hup, hij weer om. Nou ja, je hebt dat beeld soms wel eens van straat van iemand, maar, uh, en, en, die, en die ligt hij onder zo'n duim door een streek, veel peeltjes omhoog. Pootjes omhoog. En, uh,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 Ja, wou ik yes. bijna zeggen. Maar, uh, je hebt weer veel verteld. We ja, hebben je niet dus... onderbroken met muziek. We dachten, nee. we laten je doorvertellen. Ja, dat... Dus uh, we hebben de muziek een klein die beetje verwaarloosd. Beetje ja, die laag laag laag. ja, die was op een laag pitje. Ja. Uh, wij zeggen uh, tot de volgende keer. Dank voor je komst. En uh, wij gaan uh, de ja, agenda ja. samen doen. Oké, okay. nou, graag gedaan. Ja. Okay.